Het zou nog maar eens zo begaan, het is een nacht van goede... Een nieuw verhaal uit de Stratofoon. Hè? U weet fysiek te vinden op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam Oost. En virtueel op www.stratofoon.nl. Verhalen van gewone mensen uit een gewone buurt. Kleine portretjes gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. Hier het mooie verhaal. Ik vind het echt heel mooi. Van twee vriendinnen Saja en Lina. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam Oost. Portret nummer 20. Bloedsvriendinnen. Ik ben net elf jaar geworden. Ik ben tien en een half En we kennen elkaar al een tijdje. Ik keek haar altijd aan. Ze was, zo, ze was zo schattig. En ik zag haar nooit met iemand spelen of zo. Met de kinderen durfde ik ook niet te praten. Ik dacht echt, ze zouden mijn beste en al. Dus dan ging ik alleen maar was ik alleen en ik zag dat ook bij haar oh ja ik praatte met niemand alleen met die juf of meester we dachten echt niet ik tenminste dacht echt niet dat ik later nog in de toekomst vrienden zou krijgen ik had... sommige kinderen ging aan mijn haar trekken en ze zeiden je bent bruin je eet varkens, iel dat is vies maar zo zijn wij niet wij vinden het helemaal niet erg Bijvoorbeeld, als samen geen koe en ik mag geen varken, dan zegt Saya: Oh, Lina, dat is varken, je mag het niet nemen. Lina is Marokkaans en ja. ik ben um, Hindoestaans, maar dat vinden we echt niet erg. Eigenlijk alleen de uiterlijk is wat anders, maar geeft niks van, van binnen, ben je hetzelfde. We beschouwen elkaar gewoon ook als familie. Ja. We waren. Um, samen in de klas ja, en... en mochten we samenwerken van de meester en toen vroeg ze aan me wil je beste vriendinnen met me worden? toen zei ik ja ik vroeg wil je bloedsvriendin worden vinden wij een beetje dat we dan boven beste vriendin zijn ja, hele goede vriendin en ik wil modeontwerpster worden zij ook maar ze wil ook voetbalster worden maar ja het gewoon... als het voetbalster niet is. lukt dan ga ik wel mode om te werken, misschien samen in een ja. fabriek. Dat je altijd bij elkaar blijft. De Stratofoon. Deze week gemaakt door... Shh, jongens, even stil. Door Katinka Beer. Shh. Shut up. Even stil. Uh, straks aan het eind van de uitzending nog een uh, mooi klein portretje van de Stratofoon. Kom, we gaan naar het theater. In de afgelopen vier weken heb ik vier voorstellingen van de toneelgroep De Warme Winkel gezien. He, gepresenteerd in de, eh, als serie Weense Lente. Voorstellingen die de groep de afgelopen vijf jaar maakte en die steeds een belangrijk figuur uit de Oostenrijkse cultuur centraal zetten. He, van de lyrische dichter Rainer Maria Rilke, via de schrijver Stefan Schweik en de expressionistische schilder Oscar. Oscar Kokoschka en de charismatische Alma Maler... tot aan de berompeld toneelschrijver Thomas Bernard. Het zijn behoorlijk overrompelende voorstellingen... die zich ja, moeilijk laten samenvatten... en uh, ook moeilijk op een geluidsfile laten vastleggen... omdat ze visueel net zo belangrijk zijn... en het hart en het hoofd of de woorden... Ja, vrijwel steeds evenveel plaats krijgen... Nou, ik ben gekomen tot niet meer dan een impressie van vier van de vijf stukken die ze presenteerden. En die volgt zo. Uh, misschien eerst een woord met een van de drie kernacteurs. Dat is Jeroen de Man. Uh, direct na afloop van de serie in Amsterdam. Afgelopen, nee, was het afgelopen zaterdag? Nee. Vorige week zaterdag. Achter het toneel ergens. Uh, achter de nieuwe Rabozaal. Hoe was dat om in, daar in uh, de nieuwe Schouwburgzaal te spelen? Ja, heel tof. Echt heel tof. Ja. Nee, um, uh, zoveel mensen ook. Dat vond ik heel te gek. Dat we gewoon er konden er 500 in en er waren er 500. Dus. Ja. Is dat voor het eerst dat je zoveel uh, voor e publiek in één keer speelt? Nee, we hebben één keertje gespeeld in een concertgebouw voor 2300 man. Dus, oh. <laughs> dus dat was een ander verhaal. Maar dit is wel. Het was ook met een warme winkel, het was eenmalig. Maar goed, dit gaan we nog tien keer doen. Maar voor ons was het echt heel bijzonder om. Uh, nee, goed, Je hebt het vaker gezien. We hebben dus die hele serie gemaakt. Dit was een soort afsluiter ervan. Ja. Want dit heb je alleen gespeeld op, eerder op Oerol. Ja, we hebben alleen nog maar op de Schelling gespeeld. speelden we in een grote manege. En toen dachten we allemaal van, uh, ja, dit is zo'n grote locatie. Dit is gewoon een uh, grote zaaldebuut eigenlijk. Dus laten we het uh, hernemen. En dan echt in, de, in Schouwburg. En we hebben nog nooit in de Schouwburg gespeeld. Dus, dus met, met de warme winkel. Dus uh, ja, om dat te, daaraan te snuffelen, te dus spelen iets van tien keer. Van ja. eens kijken hoe we dat is. Nou ja, dit is Vana. een goede start. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. echt wel. Nou, dit is Alma. ik heb er vier van de vijf gezien, want eentje speelde op zondagavond en dan kan ik niet kijken, oh, want dan heb hier, ik s'nachts ja. uitzending. Hoe voelt dat nou nu uh, jullie die dromen in ieder geval hebben laten uitkomen, die vijf stukken spelen? Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Moet ik, een beetje... ik merkte ook dat bij de applaus en daarna, ik, ik, ik, ik was wel heel erg blij en van, van opgelucht. Van Jezus, we hebben het gedaan. Maar ik moet nu een beetje langzaam aan het gevoel gaan, gaan wennen. Maar aan de andere kant, ja, we gaan maandag weer naar Brussel. Dus uh, dit is gewoon nu afgelopen. En we gaan, ik ga nu zometeen een feest uh, inspringen. En er ja. uh, heel veel van genieten. En ik heb vooral heel erg zin om al die mensen te spreken. Die dus met die stempelkaart. Oh, ja. Die stripkaart die we hadden. Die allemaal nu de hele, hele serie hebben gedaan. Ja. Ik wil gewoon heel graag weten hoe dat voor die mensen is. Want zo is het ergens ook al begonnen. Deze hele serie. Dat we heel veel vragen van mensen kregen. Van we ja, willen ze eigenlijk allemaal graag zien. Om, dus omschrijf ja. nog eens. Wat, wat is het voor serie? Nou ja. Nou ja, dus die, die serie van Oostenrijkse kunstenaars die bij ons gewoon helemaal niet pl planmatig of zo. We hebben niet gedacht van we gaan een serie maken. Het is gewoon organisch ontstaan dat, dat, dat Thomas voor het eerst, ik weet niet 2006 of zo was het op de Schelling dat we dat voor het eerst deden. Uh, en helemaal nog niet in idee hadden van een serie. Of Thomas Bernhard. Ja, en, uh, en dat was eigenlijk heel erg leuk om te doen, om studerend repeterend te, te werken. En dachten we we doen het nog een keer. Toen hebben we met Rielke. En uh, toen dachten nou, we, het ging wel een bespreekbeurten voor elkaar. houden. Toen dachten we, doen Oostenrijk. Maar de hele tijd de vraag: van, waarom dan Oostenrijk? Dus een, een ongelooflijk gaan studeren daarop. En daar kwamen dus al die, ja, de Fendeshekler-periode vonden we zo ontzettend boeiend. En eigenlijk, wat het, dat vond ik heel erg leuk aan nu in één keer tot Thomas weer spelen. Want die is eigenlijk langs geleden dat we die hebben gedaan. Terwijl die natuurlijk het laatste ligt. Ja, ja, ja, exact. Ja. Dus, dus we hebben al die Van de kunstenaars En dan hebben we Thomas Bernhard. Maar ergens voel je aan Thomas Bernhard... een soort van naweeën van die, van die periode. Dat Habsburgse Rijk wat totaal ineens gestort... in die Tweede Wereldoorlog die, die er overheen is gegaan. En bij hem een soort die bittere nasmaak. En, het, en toen we dat speelden... nu, uh, ik, ik heb jou daar ook gezien... dan vond ik uh, heel prettig om die erbij te hebben. Omdat het echt een... Ja, hij hoort daar wel bij. Om dat paletten helemaal te tonen. En, hè, want jullie zeiden van, nou, het is, het is een intuïtieve greep hè, naar deze kunstenaars. Of jullie willen dat onderzoeken. Als je het nou terugkoppelt naar nu en naar hoe jullie nu zijn, wat, wat is dat dan? Waardoor komt ja, dat? Ja, dat is, dat is natuurlijk nu zo ongelooflijk veel. Omdat al die, al die voorstellingen hebben hun eigen thema's. Maar wat wel enorm overblijft, zeg maar, overall... Dat Van de Schekler-periode, dat was gewoon een hoogtepunt. Dat was de... Wenen en, en daar beetje, was een beetje de culturele hoofdstad van, van Europa, van de wereld. En, en hoe daar met kunst en kunstenaars werd omgegaan, dat, is, en, uh, dat vind ik zo bijzonder. En da daar heb ik een soort nostalgie naar, terwijl ik dat natuurlijk nooit heb meegemaakt. Maar ik vind dat een perfecte soort spiegel voor wat er nu, nu aan de hand is. Ik. Uh, ja, ik, ik, ik de, de, die teksten, die actuele teksten, nu ook met Bernhard of met Zwijk, of uh, sommige dingen misschien in deze voorzien... Die, die raken heel. Die, die vind ik uh, heel spannend nu. Omdat, omdat de kunsten onder schot staan. Onderschot. Dus op, de, op dat vlak vind ik, vind ik het heel spannend. Ik, niet, ik weet niet of ik daar al te veel uitspraken nee, over kan nee, nee, doen. Moet maar, doen. Nee, nee, nee, maar goed, hoe dan ook. Het is nu heel actueel, heel veel, heel veel thema's. En toen we dat maakten, was dat ook wel aan de hand. Maar sterker, maar die, nu, ja, nu, voelt nu het sterker. Het, ja, nu ja. is het sterker. Nu voelt het nog meer. Dat, we, dat het belangrijk is dat we dit doen. En ik ben ook heel blij als het publiek zegt van... het is belangrijk dat jullie dit doen. Ja. Toen wij Kokoska maakten, we hebben daar helemaal niet gekozen voor laagdrempeligheid of iets. We zijn er radicaal voor gegaan. En, en uh, zeker nu zeggen mensen, ik vind het belangrijk. dat Je, je moet niet... Uh, ik, Oké, okay, ik snap het niet, maar ik vind het heerlijk om iets niet te begrijpen. Ja. Alles gaat zo over het begrijpen. Wat dat betreft moet ik uh, spreken over jullie speelstijl. Um, als ik het probeer te omschrijven bij mezelf... er zat een meisje naast me van, die zei van... ik word er altijd zo vrolijk van, ja. die voorstellingen. Ja. En die zei ik, ja, ik ook. En wat is het dan? Voor mij is het dat ik een directe lijn voel... met hoe ik als kind speelde, ja. of dingen deed... of toneeltjes speelde, of uh, cowboy was, of hoe dan ook. Ja. Daar voel ik een directe lijn mee met wat jullie doen. Ja, ik, snap dat, ik, ik denk dat ik heel goed snap wat je bedoelt. En dat vinden wij ook leuk aan toneelspelen. Omdat het bij ons niet gaat over geloofwaardigheid of zoiets. Het is niet realisme zoals in een film. Wij zetten toneel in of met we zetten dans. Spelen. Ja, precies. En we, we laten ook echt zien dat we spelen. Maar dat betekent niet dat we lollig erover doen. Want als je als kind speelt, dan heb je ook zin om, om dat te doen. En dan doe je die pief pap, pa, omdat, je het, omdat je het spannend vindt. En een minuut later speel je weer met zand. En dan doe je weer ja, iets precies. anders. Maar je maakt ook die grapjes tussendoor. Ja, zin. tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Want, omdat, je maakt het helemaal niet heilig. Dus dat doen we ook. We, we, we lappen onze laars aan uh, met, die, met die toneelwetten. En we hebben gewoon zin om, uh, om, om te spelen. En allerlei soorten stijlen door elkaar heen te gooien. Omdat we iets ja. willen communiceren met het, met het publiek. Ja. ja, wat wil je communiceren met het publiek? Gewoon dat waar je mee bezig bent? Ja, wij staan... Je hebt die kunstenaars waar we het dan voorstellingen over maken. Dan heb je ons en dan heb je het publiek. Wij staan daar duidelijk tussen. Dus je krijgt via ons te weten wat wij daar dan van vinden. Dus daarom misschien als mensen zeggen van... ik vind het leuk om, om daarnaar te kijken. en Het is lollig of het is... Het is, uh, het, het is denk ik heel geëngageerd omdat wij het echt zijn. En we niet... Uh, een hele boog spelen als een personage of zoiets. Dat je denkt, ja, ik heb Jeroen helemaal niet gezien of zo. Ik bedoel, het is duidelijk. Ik speel af en toe personages of zo. Maar het is vooral dat je ziet een maker of, of mijzelf die die figuren creëert. Dat zie je heel duidelijk. Ik denk dat me mensen dat, dat, dat, dat fijn vinden. Dat, dat het, ja, wij, wij, wij tonen onze interpretatie. Wat wij heel te gek vinden aan deze mensen. Ja. Nou, het komt bij mij betreft helemaal over. <laughs> hey, Dank je. wel gaan we feesten hier. Ja. Nou, tot zover Jeroen de Man van de, de groep De Warme Winkel. Uh, luister naar een kleine collage uit de voorstelling uh, Kokoschka. Waarbij niet alleen de schilderijen van deze expressionist tot leven lijken te komen... maar er ook getracht wordt, ja, zijn levensgevoel voelbaar te maken. Nou, zoiets. We beginnen met het sprookje De Dromende Knapen... Die truimende knabe, Knaben, dat Oskar Kokoschka heeft geschreven in 1907 op 21-jarige leeftijd. Het was zijn grote doorbraak. Hij heeft het geschreven op uitnodiging van de Wiener Werkstetten. Het is bedoeld als kinderboek. Of de opdracht was om een kinderboek te maken. Het is een gedicht met lithografie. Ja. De afspraak in. zelfs zo erg dat ik al een aantal melden en losse draden gevoeld heb. Terwijl ik toch gesmeekt heb om een zo stevig en discreet mogelijke afwerking, zodat ik mezelf daarmee een heus droombeeld kon beloven, waar ik nu mee doogeloos uitgerukt word, zonder te weten hoe het nu verder moet. Hallo. In de volgende scène nemen we u mee naar het park waar Oscar Koska zo graag kwam. Om indruk te maken op twee meisjes die daar aan het spelen waren, besluiten toen zesjarige Oscar om de Trojaanse oorlog voor hen na te spelen. En dit doet hij door het opblazen van een mierenhoop. En ik speel de mierenhoop. <lacht> Ik ben de oorsprong, ik ben de moederschoot, ik ben het graf, ik ben de natuur. En ik sla terug met verschrikkelijke kracht. Ik ben het overal. Ik speel dus vrouw vanavond. We gaan zo dadelijk naar de kijken. Is normaal. Al honderden jaren wordt er op een normale manier door normale mensen theater gemaakt. En het is mijn taak om ervoor te zorgen dat daar op een normale manier naar gekeken wordt. Dat we straks kunnen zeggen, hoera, doelbereid, zou normaal zagen we het nog zelden. Wat komt u? hier doen. Mag ik u vragen? Wat is de bedoeling? U zoekt een ervaring? U had er al een paar gehad, wat die vielen tegen. En nu komt u hier en zoekt u een nieuwe, een andere ervaring. Waarom, waarom, waarom, waarom hier? De beste plek om iets te zoeken, de beste plek om iets te vinden, is een willekeurige. Uw huwelijk was een miskoop. Je hebt God niet kunnen vinden. U hebt geen zoon kunnen verwekken. Jij hebt geen hypotheek kunnen krijgen voor dat leuke gerestaureerde landage met rieten tak. Wij nee! moeten uw pan met algebrande aardappelen boven de vadersbak leegkieperen en nieuwe koken. <lacht> Wij weten dat. U hier niets aan zult vinden, maar wij moeten dit brengen. Want dit is onze cultuur. <laughs> dat was gastacteur Marien Jongewaard in Kokoschka... die ons publiek streng toesprak. Nu gaan we over, over naar een lieflijker figuur... die productiehulp is bij de voorstelling Reina Maria. En dat speelt zich af in een boerenschuur net boven Amsterdam in Zunderdorp. En dat is een rol van Jeroen de Man. Ja, dat je het eh, ik zou een aantal dingen praktisch en heel even kort met u willen doornemen. Zou je allemaal een mobiele telefoon, zou je die allemaal met even kunnen controleren of die uit staat. U mag geen uh, foto's maken. Um, dan uh, even praktisch uh, over de nooduitgangen. Dat daar is een nooduitgang. En niet, deze kant niet, want het, die zit helemaal vol uh, gebouwd. En dit is ook een uh, nooduitgang die gaat zo meteen dicht. Dat is ook nooduitgang. Dus als er nou hier iets uh, gebeurt, dan gaan we dus met z'n allen daarheen. En als er nou daar iets gebeurt, dan gaan we dus met z'n allen daarheen. Dan gaan we dus niet daarheen. Als er nou allebei iets gebeurt, dan gaan we misschien alsnog daarheen. Maar dat moeten we dan gewoon heel uh, rustig uh, kijken. Um, uh, het is, uh, het is hier geen uh, bioscoop, het is hier een, uh, een schuur, en dat zeg ik, uh, of het is er eigenlijk een theater, nu even, maar in principe is het een schuur, maar het is vooral dat u dus niet in en uit kunt lopen tijdens uh, de voorstelling dat speelt. Dus u moet nu gewoon, uh, u moet nu gewoon blijven zitten, ja. nou, alsjeblieft. <lacht> um, de theatergroep De uh, Warme Winkel, Winkel heeft aan, aan mij, of nou... Hij een, een van ons er gevraagd, of en dat was ik dan, om uh, iets te vertellen over uh, de schrijver uh, van het project. Uh, daar weet ik helemaal niks van. Maar ik heb uh, met die jonge Vincent, uh, die heeft mij van tevoren een aantal dingen gezegd over, uh, over hem. En uh, ik, uh, ja, ik heb dat opgeschreven. En, uh, nou ja, ik, uh, ik hoop dat ik het allemaal kan teruglezen. Uh, dus uh, ik zal het zo goed mogelijk proberen te doen. Uh, dus uh, ja, dat wilde zij blijkbaar. Dus uh... <lacht> Welkom bij de voorstelling, Reine Maria. Rielke. De voorstelling heet Reine Maria. Dit is De schrijver is dus Reine Maria Rielke. En de voorstelling heet Reine Maria. niet, dat je weet, niet denkt over welke Reine Maria gaat nou eigenlijk. Uh... <lacht> uh, Reine Maria Rielke. Was geboren op 17 april 1884 in Praag in het voormalige Oostenrijk. Zijn moeder wilde liever een meisje. Uh, had hem vroeger als meisje heel veel omgekleed uh, of verkleed uh, omdat zij dus liever een meisje had gehad. Uh, hij was dus een jongen. Uh, en hij, dat heeft hem opgeleverd dat hij heel erg kwetsbaar en uh, fragiel uh, zijn... Um, dat was... Ze, dat is zijn jeugd heel, ja ik weet het fragiel heeft uh, doorbracht. Um, zijn vader wilde uh, heel graag dat hij naar de militaire academie in Wenen ging. Daar is hij toen ook naartoe gegaan en uh, uh, dat werd helemaal niks, want uh, daar kon hij dus niet goed tegen. Uh, mede dus, waarschijnlijk dus omdat hij dus zo fragiel en zo uh, <lacht> was. Toen is hij filosofie gaan studeren in München. Ken je misschien allemaal wel, München? <lacht> Als je met witte sporten... Uh, ik een beetje wel langs. <lacht> uh, heeft, hij ook, heeft hij ook rechten gestudeerd, daar had hij eigenlijk een beetje beginnen met dichten. Toen is hij naar uh, Rodin uh, gegaan in Parijs, dat is een hele beroemde beeldhouder. En daar heeft hij heel veel leren dichten. En die zei bijvoorbeeld tegen hem van, uh, zei die Rodin van: nou, als je nou, uh, Ryuk, als je nou eens naar de dierentuin gaat, en nou, als je nou eens uh, voor zijn panten gaat zitten, uh, als je nou zo'n nou een hele. Um, dus als je zo'n hele dag, of uh, weet ik veel, of een week, ik weet precies hoe lang die dat al zat... ...dat je dan echt zo'n panter kijkt en dat je echt zo probeert dat beest uh, echt uh, in je, in je, in je, in je, in je uh, ja, te nemen. Dan, uh, dan, uh, dus... Uh, um, dus ja, daar heeft hij heel veel beroemde gedicht over geschreven. Dus waarschijnlijk over die panter en uh, waarschijnlijk ook over andere dieren. Um, toen kwam de Eerste Wereldoorlog, daar kon hij niet goed tegen. Ik nee, dus omdat hij zo kwetsbaar uh, en fragiel was. Um, oh ja, toen, uh, hij was heel beroemd en uh, hij, ieder, vooral bij heel veel adelfiguren uh, figuren was hij dus bekend en beroemd en, uh, en dat soort dingen. En, uh, en die vonden hem heel erg fantastisch. Die zei bijvoorbeeld tegen hem van uh, als, je nou eens bij, uh, uh, als je nou eens bij ons komt dan kom je gewoon in het Rooshuisje, ga je daar gewoon, uh, ga je daar gewoon slapen. En als je dan, uh, weet ik veel, als je een honger hebt uh, en klaar bent met je werk, dan kom je gewoon bij ons in, de, uh, in, de, uh, in het kasteel. En dan, dan kom je gewoon daar uh, zitten. Um, dus, uh, dus hij weet toch wel... Uh, ja, dat is wel leuk om even te vertellen. Uh, hij, heeft meer uit, hij heeft meer uitnodigingen... Nee, hey, nu moet ik het goed zeggen. Ik heb het helemaal verkeerd opgeschreven. Hij... Oh ja. Ja, hij, hij, hij heeft dus meer uitnodigingen in zijn leven moeten afslaan... ...dan dat hij kon aannemen. En dat zeggen we wel wat natuurlijk over die Rilke. Dat, uh, dat ze hem dus heel graag uh, wilden hebben. Nou, toen is hij naar Zwitserland gegaan en is hij doodgegaan. Na afloop van de voorstelling kunt u hier uh, iets drinken. Uh, u kunt ook hiervoor... Uh, ...kunt u nog boekjes uh, kopen over Rilke. Uh, en van hem uh, zelf. Uh, dus u gaat oftewel... Voor een goed gevulde bek of voor een intellectuele snack? Nee, wacht, wacht, wacht. Heb je hebt het niet zelf bedacht. Hè. Nee, je zoon loopt met de ere weg. Nee, je hebt een vriend van mij bedacht, Frank van Dinsdal. Die, die loopt ook stage bij verschijfing. En uh, dat. Dus Frank, deze is voor jou, hij is er niet. Maar, wat, uh, um, want het is misschien wel leuk om te vertellen. Want ik doe, uh, ik, ik doe uh, stage bij uh, productiehuis van Catering en ik, uh, ik zit in het, uh, op de Hakke U-opleiding in de productie in uh, Utrecht. Johan. En, uh, um, Johan. Ja. Um, en. Uh, ja, dus uh, en, en ik wilde eigenlijk heel graag bij Verschatting, of ik wilde eigenlijk heel graag bij de schouwburg werken, maar daar had ze geen plek. Toen wilde ik bij werken, daar had ze ook geen plek. maar daar had ze wel plek, maar daar had ze alleen plek dat ik op locatie hier kon werken. De voorstelling heb ik gisteren uh, gezien hier uh, de tryout. Uh, ik vond het. Uh, hartstikke leuke voorstelling, wat hele sterke uh, momenten zaten erin. Uh, echt dat uh, ze ja, ik, ik ga eigenlijk zelf niet zo heel veel naar uh, toneel. Ik weet niet eigenlijk... Ik Iedereen, hartstikke veel plezier. Zet hem op. Um, uh, heel veel geduld. Uh, als uh, uh, zometeen gaan de lampen een beetje uit en dan bent u, uh, uh, dan bent u in principe gewoon in een theater. Dan moet je gewoon rustig kijken, uw buurmannen uh, en vrouwen ook uh, gewoon vergeten en uh, gewoon zelf ook een beetje gaan kijken. Maar dat u niet te eenzaam wordt, want soms dat u ook onder die dekentjes een beetje kruipt met elkaar als het koud wordt. Iedereen hartstikke veel plezier, uh, zet hem op en uh, denk aan je jeugd. Yo! Nou, wat volgt is een voorstelling waarin het ze echt lukt... om de kern van de poëzie van Rilke op te zoeken... in samenhang met dat vreemde leven dat hij leidde. Nou, van de voorstelling Alma in een grote zaal... Nou zijn de opnames gewoon niet goed genoeg. Dus ik sluit af met een uh, korte overdenking uit de voorstelling... Totaal Thomas, over toneelschrijver Thomas Bernhard. Toevallig weer acteur Jeroen de Man en daarna Maria Kraakman. Ik haat de natuur. Ik heb de natuur altijd gehaald. Ikzelf ben meer van het kunstmatige. Wat niet wil zeggen dat ik een kunstaanhanger ben. Ik haat ook de kunst. En juist daarom is het toneel, mevrouw. Want wij houden van onwaarachtigheid. Zo hebben wij onze komedie ook geschreven. Onwaarachtig. Zo spelen wij haar onwaarachtig. En zo wordt zij bekeken. Onwaarachtig. De schrijvers zijn onwaarachtig. De spelers zijn onwaarachtig. En het publiek is ook onwaarachtig. En alles bij elkaar is één grote absurditeit. Om nog maar te zwijgen van het feit dat het hier om een perversiteit gaat die al duizenden jaren oud is. Het theater is een duizend jaar oude perversiteit waar de mensheid gek op is. En de mensheid is er zo'n stapel gek op, omdat zij stapel gek is op onwaarachtigheid. En nergens in het menselijk bestaan is die onwaarachtigheid zo groot en zo fascinerend als in het theater. Ik vraag me dikwijls af waarom iemand iets doet dat in wezen niets is. Maar waarom zouden er... Te midden van louter zinloosheid niet ook. Toneelschrijvers zijn... een vlacht, een Alma-maler liedje. Maar goed, daarvan heb ik dus geen opname. Tot zover de Weense herfst van de Warme Winkel. Komende week spelen ze de serie nog in België. Daarna volgt Groningen. En in de rest van Nederland zijn er ook nog voorstellingen van Total Thomas. En Alma, gaat dat zien? Vooral Alma, dat is een feestje. Check hun website, www.warmewinkel.nl Rex van Beuningen. Wie kent hem niet? Nou, dat zou nog wel eens kunnen tegenvallen. En dat is geheel onterecht, want sinds Jan Emaus hem aan de praat heeft gekregen... over zijn bemoeienissen met de popmuziek, is er een nieuwe wereld opengegaan. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Emaus. Nou Rex, het is ontzettend leuk. Ik heb hier... een kan jij even de microfoon vasthouden? Ik hou even de microfoon vast. Even, ik heb ontzettend veel mailtjes gekregen. Ah, dat is uh, leuk. Die trouwens altijd welkom zijn op hetgoedeleven@kro.nl. Uh, Na aanleiding van jouw bijdrage van vorige week, want toen heb je een aantal platen laten horen. Uh, vinyl singeltjes, waarop artiesten niet zongen in hun moerstaal. Dat klopt helemaal, Jan Nemans. En er zijn veel reacties op gekomen. Dat verheugt mij zeer. Enorm. Ik heb hier bijvoorbeeld uh, mevrouw Van Drimmelen uit uh, Hillegom. Uh, die zegt: wis, Ik wist niet dat Françoise Hardy ooit in het Engels had gezongen. En het was een grote verrassing en erg leuk om te horen. Ja, je, wilt... je, je, je hebt weer voorbeelden bij. Ik sta bij. te trappelen, Jan. Ik sta te trappelen. Daar gaat hij. De Beatles. Ik hoef, ik hoef niks meer te zeggen. Nou, let op. Daar komt hij. Oeh, dit wordt spannend. Oh ja, dat kent iedereen eigenlijk, hè. Dat is gewoon eh, een stukje klassieke muziek. Dat is gewoon schitterend. Dat is Michel Mabel, Sonne Mokibon, Tresdenham, enzovoort, enzovoort. Nou, I love you, I love you. Hij zingt wel, I love you, hè. Ja, dat, uh, dat laat ik dan ook niet horen. Maar dat zijn dus weer de artiesten die buiten de gebaande paden gaan. En daarmee hun artistieke hart op het hakblok leggen. Nou, ik vind het knap. Ik heb hier nog zo eentje. Dat is van de grote... Franse chansonnier Charles Aznavour, let op! Maar dan... Waarom, Waarom leest mich mich so lest u mij zo so alleen? Waarom u mij so zo alleen? Ja, het gaat ook wel over hartzeera. Dat kwelt mij. Ja, Charles heeft pijn aan zijn hartje. Es waar, niet zulke so gemeint. Oh nee, dit is de, dit is de andere kant. <laughs> wat grappig. Waarom les je nu zo alleen? Nou, dit is ook natuurlijk. Uh, uh, ja, die man heeft het heel erg moeilijk op dit moment. Maar hij zit in het Duits. Onze grote vriend Charles Asnagoer In het Duits. Ik vind het prachtig. We hebben een heel klein stukje geluisterd. Dat wil wie en nu de klapper. Hè? Ja, de klapper van vandaag, de vuurpijl, de knaller van vandaag, lieve mensen. Op de, op de, in, deze, in deze diepe nacht worden de plaatjes elke minuut mooier. Laat op. Wat ga je draaien? Ja, ik zal het verklappen. Jan Eemans. Het is heel bijzonder. Dit is Alberto Semprini. In e -e suo septetto azzurro canta Domenico Modugno. En het gaat dus om een uh, Italiaan. Het gaat om ja? Italiaan. En die zingt in het Italiaans.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 volare oh, oh. cantare oh, oh, oh nel blu dipinto di blu felice di stare lassù una musica dolce suonava soltanto per me Volare oh, oh Cantare oh, oh, oh Nel blu dipinto di blu felice di stare lassù Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché Quando tramonta la luna li porta con sé Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli Che sono blu come un cielo tra punto di stelle Roo nel Nou, die Rex is gek. Die Rex is helemaal gek. Maakt niet uit, wij gaan het mysterie van Emily spelen. U weet het, Jan Eemans. Die heeft een mooie. Omschrijving van iets of iemand gegeven en u moet raden wie of wat dat is. En dan kunt u maar knijpkatten meewinnen. Na het eerste fragment, want het is opgedeeld in drie fragmenten. Na het eerste fragment, als u het dan al weet, en belt 0800-1121, dan krijgt u drie knijpkatten. Na het tweede nog twee. En na het laatste fragment nog eentje. Ik zou zeggen: hier komt het eerste fragment. Popmuzikant zijn is natuurlijk leuk, daar niet van. Maar popmuzikanten moeten jong zijn. Nou worden veel popjongens en meisjes tegenwoordig ouder dan 27. Vroeger niet. Bij 27 hield je ermee op. Met leven of met muziek maken. Maar goed, veel popmuzici pop worden ouder dan gewenst in het vak. We noemen een Jagger, een McCartney. Dus... Het haar wordt driftig geverfd. Of er wordt ineens een baseballpet of cowboyhoed op het hoofd vastgeplakt. Want er is geen haar meer over om nog te verven. Beroemd zijn en ouder worden. Lastig. Geldt ook voor sommige presentatoren. Op 1 na. Eeuwig jong. Het kan. 0800 1121 als we het denken te weten. En dan uh, nou moet ik even. Eventjes... Oh ja. Muziek. Uh, Johan hij, hij bekend van de reigas. Uh, die kan bijna alles uh, ja, een flamenco draai geven. Dat vertelde hij hier uh, twee weken geleden toen hij uh, op bezoek was met de regas. En hij stuurde mij een voorbeeldje op. If Tomorrow Wasn't Such a Long Time van Bob Dylan, dat kan ook zo klinken. Not a crooked highway. If tonight I could finally stand tall. If tomorrow wasn't such a long time, then love would be nothing to me at all. Yes, and only if my own love is waiting, and if I could hear a heart's unrepounding. Only was lying by me I will lie in my bed once again I can't see my reflection in I can't speak the sounds that cause no pain I can't hear the echo of my footsteps nor remember the sound of my own name Yes and only if my own true love is waiting and if I could hear her heart softly pounding Only if she was lying by me I will lie Once again, there is beauty in the silver singing river, there is beauty in the sunrise.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 Johan was dat mooi toch? Uh, aan de telefoon, Norrie. Hoi, uh, Adeline. Goedenacht, Norrie. Dan ben je laat wakker. Ja, dat heb ik wel eens. <laughs> dat heb je wel eens. Je lag al te slapen, maar je wordt weer wakker. En dan zet je ja, de radio aan. Ja, en dan zet ik de radio aan. En dan hoor je mij. En dan uh, denk je, hé, hey, ik weet uh, wie, uh, wie uh, Emily bedoelt. En, uh... Heb je een leuk weekend gehad, Norrie? Uh, ja, het was, het was prachtig weer natuurlijk. Ja, ben je buiten geweest? Ik ben gisteren geweest wandelen. Oh. Dat was zaterdag dus. Ja. En vandaag ben ik met mijn broer en mijn zuster naar een hele oude tante in Amsterdam geweest. Ja? Was het leuk? Ja, het was erg leuk, want die is al 96 en is de jongste zuster van mijn vader. Jeetje. En die weet heel veel nog te vertellen van vroeger. Oh, oh fantastisch. En vroeger luister je niet zo goed als kind. Nee. En uh, ja, weet je toch dingen niet en dan kan je dan nu nog vragen. Ja, ja, ja, dat is wel fantastisch, ja. Goh. Dus ze is nog helemaal bij de pinken. Heel goed, ja, ongelooflijk. Waanzinnig. Ja. Nou, te gek. Hé, hey, Norrie, uh, zeg maar wie jij denkt dat het is. Ja, ik, ik, als ik zo verder nadenk, het zal wel fout zijn hoor. Maar ik dacht gewoon alleen aan zijn kop met haar en dat hij toch steeds optreedt. Een Ja, kop met haar, dat heeft hij wel geloof ik laten inplanten, hè? Of... Oh, dat weet ik niet. Ja, hij was een hele tijd kaal. Hij was ik vroeger. Ik kijk even naar Ans. Ans ja, hè? Uh, ans weet het ja, ja, Ans zegt ja. Ans doet de techniek okay. hier. Maar uh, dat vind ik helemaal niet erg hoor. Er zijn wat meer mensen die dit laten implanten. Maar het is inderdaad wel grappig dat hij gewoon een nieuwe carrière is begonnen daar ja. zo. En in Parijs daar uh, successen viert. Ja. Niet te geloven. Maar het zal, ik denk dat het... In de aan de, aan de potkant gezocht moet worden, denk ik, mm, ik ze. Ik zeg niks. Je zegt niks. Ik zeg niks, maar het is wel fout. Dat had je wel goed begrepen. <laughs> nou, nee, blijf luisteren. Mocht je, de, mocht je er nog achter komen, bel gerust nog een keer. Oké. Okay? Okay. Dag. Dag, Ali. Hoi. Hoi. Siko, ga je nou elke week bellen? Als het lukt wel, ja. Oh. <laughs> Als je het niet goed vindt, dan niet hoor. <laughs> nou goed. Je komt slecht over. Ik kom slecht over. Dat is... ik, hoor je, nou, ik heb mijn radio uitgezet speciaal. Nou, ik, ik... ik hoor je heel slecht. Maar goed, ik denk uh, aan een uh, meneer Jack van Gelder... want die heeft zijn hamer op zijn kop en hij al nog steeds going strong. You're still going strong. Ja, nou, dat is uh, uh, helaas niet goed, Schiko. Ook... Nee, dat weet ik. Nee, hey, goed, eh... nee, nee ik luister elke, elke week, elk weekend. Oké. Okay. Ik heb het wel eens uitgelegd aan je. Ja. Ik uh, slaap kort. Ik heb niet zoveel slaap nodig. En dan lig ik lekker te luisteren. En dan denk ik denk ik, denk, ik bel ik hem op. Nou, hartstikke goed. Schikker. Maar goed, we nog steeds in de kerstmannetjes en de elontjes en de rendiertjes? Oké. Okay. Is, is, is het wat gezelliger op je werk nu? Nou, laat ik zo zeggen. Ik werk dus op een heel andere afdeling. Ik heb niet meer zo te maken met uh, mensen die mij lastig vallen. Oh, nou, gelukkig. Dat is wel, dat is wel, dat is wel gunstig. Dat is heel gunstig zelfs. Ja, dat is zeker gunstig. Ja, ja, ja. binnenkort zit ik in het blauw. In het blauw, want? Nou, dat zijn de leidertjes, hè? De? leidertjes. De leidertjes. Ja, de teamleiders, de groepsleiders, zo heet dat. Oh. We hebben zeven lopende banden. Die moeten wel aan het werk gehouden worden. Zo is het. En dan zit je met vijftien mensen aan een band. Ja. En er zijn maar weinig die kunnen rekenen. Dus ik word uitgezocht omdat ik het beste kan rekenen voor de, de, de rekenplussen. Ja. En dan, ja, rekenen moet je echt uh, basisschoolrekenen kennen. Want sommige mensen kunnen nog niet eens tot twee tellen. Oh, dat is wel heel, dat is heel erg. Echt, Ik houdt het op. <laughs> ik ga jou, ik ga jou uh, afknepen. Dat vind ik niet leuk, geef mij maar een kneepkaart. <laughs> <laughs> ja, ja nou, nee, dan moet je het goede antwoord hebben. Uh, blijf luisteren, mocht je het nog uh, denken te, uh, te weten, bel rustig nog een ja, keer. Ja, dan okay. het nog een keer, dag hoor. Dag dag. Dan hebben we ook nog Ed, klopt dat? Hebben we ook nog Ed aan de lijn? Ja, dat klopt. Ed. En hoe is het met Ed? Goed. Ja? Ja, ik ben ook klaar wakker. Klaar wakker, wat heb je vandaag gedaan? Niet zoveel. In de zon uh, gezeten, lekker in de tuin, met ja? een dochter die uh, uit land uh, op bezoek was. Ja? Waar, ja. Waar, waar woont ze? Ze woont in Breda. oké. Oh, okay. We hebben drie kinderen. Eentje in Breda, eentje in Hilversum en eentje in Amsterdam. Oh, nou. En zelf wonen jullie? In Kerkrade. In Kerkrade. Dat is een stuk zuidelijker. Dat is een stuk zuidelijker, Ja. ja. Ik reed vanochtend door Maastricht, hè? Uh, uh, ik begrijp er niks van, dat is dus helemaal afgesloten. Ze gaan nu eindelijk die tunnel bouwen, neem ik aan, Graag. Ze gaan met die tunnel beginnen, of heb je zo lang in het file gestaan? Nee, ik ben uh, gewoon uh, helemaal, uh, ik heb de ring weggenomen, ik kwam nog allemaal wel goed uit. Nou, het, was, het was vanochtend vroeg hoor, het was, uh, hoe laat was het? Ja, nu of negen. Dus het was nog niet druk. Het was nog niet druk, nee. nou. maar wel gezellig. Ja, het is een mooie stad, hè? Ik vind het wel een mooie stad, hoor, Maastricht. Ik versta je bijna helemaal niet. Wat is nou. dat raar, Ans? Hoe kan dat nou? Want ik zit echt helemaal in de microfoon. Je valt, je valt weg. Oh. Nou, Ed, zeg maar wie jij wie denkt dat het is. Ad Visser. En waarom denk je Ad? Ja, nou, het ging inderdaad over popmuziek. Uh, ja, Ad is toch al... Uh... Aardig in leeftijd en heeft nog altijd een volle haar En ja, die worden wel eens geverfd, heb ik het idee. Oké, okay. goed. Nou, et, het is niet goed, dus uh, blijf nee, luisteren ik, ja. naar het volgende fragment en dan uh, als je het wel weet, bel me weer. Oké? Okay? Oké, okay, dank je. Doei. Uh, hier komt het volgende fragment. Presentatoren kunnen in verband met oud worden, maar beter bij de radio werken. Want stemmen blijven lang jong. Het gaat allemaal pas krassen na je 85ste of zo. Dat kan je van de meeste koppen, dus ook tv-hoofden, niet zeggen. Die beginnen al decennia eerder in verval te raken. Valt vooral op als ze een tijdje buiten beeld zijn geweest. Hallo zeg, hoor je het publiek denken. Als ze ineens weer opduiken. <coughs> Voor een camera. Die heeft zeker te veel gezopen. Of wat vaak in de zon liggen rimpelen. <coughs> of... Dat Ad is er wel een beetje van afgegaan de afgelopen tien jaar. Dat hoor je vaak, maar niet bij hem dus. 0800-1121, als u het denkt te weten. Um, en wat gaan wij draaien? Eens even kijken. Oh ja, New Cool Collective dat heeft een nieuwe album en een nieuwe single uit. Luister hoe dat klinkt. Marche Funaire, Rocksteady Dirge. Wegdraaien, want er zijn bellers en anders krijgen we het spelletje niet rond voor het einde van het uur. Ben, jij bent aan de beurt. Hi Aline. Goedennacht. Uh, ik denk dat het Henny Huisman is. Henny Huisman? Ja. Waarom denk je dat? Uh, omdat hij weer bezig is met koffietijd, geloof ik. En uh, nou ja, hij, hij ziet er ook al twintig jaar hetzelfde uit. Dus, uh... <laughs> ja. Maar volgens mij ben jij heel jong. Ja, dat klopt. <laughs> Hoe komt het dat je nou wakker bent? Uh, ik uh, slaap meestal zaterdag de hele dag. Uh, Vrij zondag de hele dag. Omdat ik op zaterdagavond uit ben. En, uh, vandaar. Ja, ja, ja. Hoe laat was je, lag je erin dan? Zondagochtend, gisteren? Uh, ik weet van 8 uur. 8 uur. En dan slaap je de hele dag. En vervolgens kan je de volgende nacht weer niet slapen. Omdat je dan te wakker bent. Omdat je de hele nacht geslapen hebt. Uh, ja. En wat, en wat moet je dan morgenochtend doen? Of, of, uh, werken. Oh ja, en dan slaap maar, je gewoon een beetje door. <laughs> maar slapen doe ik daar wel. Ah, oké. Okay. Nou, Hennie Huismans helemaal fout ben, dus... Uh, uh, verdikkie. Verdikkie. Nou, blijf luisteren, misschien raad je het straks, oké? Okay? Oké, okay, doei. Dag. Dan hebben we nog Jan. Jan, ben je daar? Er was nog een Jan, hè? Zie ik hier staan. We nou, kijken even naar de techniek. Of heeft Jan opgehangen? Zou zo allemaal kunnen, hè? Jan Oosterop. Hallo? Nee, hè? Nou, goed. Nou, dan gaat het derde fragment. Dan komt het derde fragment nu. Was ooit spraakmakend, vernieuwend. Ging taboes niet uit de weg. Leverde een constante kwaliteit af. Zag er altijd, min of meer, hetzelfde uit. Was betrouwbaar en een tikkeltje progressief. Hield van zijn vak. Interviewen, niks meer en niks minder. Is bijna 80, maar ziet eruit als 55. Deed laatst een radiocolumn waarin hij klonk als een opgewekte dertiger. Dat is hij dus blijkbaar altijd gebleven. Een vrolijke dertiger met een kritische geest. Als hij zo doorgaat, wordt hij 120. Op zijn 92ste zal hij Matthijs van Nieuwkerk opvolgen, met Mies als tafeldame. Nou, nu moet je het weten. 0800-1121. En uh, wat is het volgende muziekje? Oh ja, uh, dat stuurde Guusborg mij. Een uh, Hele oude Soul, The Miracles. this affair Never will go so well Aan de telefoon Kees, goedenacht, Kees. Wat, ik heb, zijn er geen dames wakker? Ja, behalve... Uh, ja. Nou ja, kijk, ik hing het vorige item ook al. Oh ja? Maar toen, uh, de groep is er, een Jan, is er een Jan. Nou, er was geen Jan. Want jij was... Dat was een Kees. Want Kees, dus had... Ja. dan had... Dan uh, had Vincent het verkeerd opgeschreven, ja. Want ik zie dit antwoord, dat had... Jan ook, ja. Je mag het niet veranderen, of niet? Je mag het nog veranderen. Ja. Oh, wacht even, dan moet niet je... ik het weet hoor, maar... Ja, je zei, hij loopt nu bijna tegen de tacht of, of dat werd gezegd. Dat ja, is, ja, ja. Het is niet mijn uh, kandidaat. Nee, dat kan jouw kandidaat ja. niet zijn, hè? Dus... Ja, misschien is het het zoetgevoicede geluid van de man die altijd uh, vroeger, als ik thuis kwam eten, op, denk ik, Radio 1 te horen was, met zijn grote snor en die liedjes zong en... Uh, ze nee, Kees Schilperoort presenteren. Nee. Die jij later vervangen hebt. Ja, nee, Ted. Nee, nee, Tedje, nee Tedje is niet groot. <laughs> ze is niet groot, Tedje. Tedje, nee. die loopt ook wel tegen de tachtig. Nee, nee, nee. I, I, I, niemand gelooft, als je zegt... Ik, ik, ik schrok ook toen ik dat las. Ik dacht, tegen de tachtig. Is ja, dat ja. echt waar? Ja, hij is, hij zo, is zo, 78 hè? of 79. En uh, hij ziet er echt waanzinnig goed uit. En ja, hij is nou, nog, ik ben benieuwd. Dankzij. Hij is nog af en toe op tv... Ja. En uh, Kees, het is dus niet uh, Jan Mulder en het is ook niet Ted Braak. Nee. Maar ik vond het leuk om jou weer even gesproken te hebben. Ja. Oké? Okay? Jazeker. Nou, ik heb nog drie goed werkende knijpkatten, dus het is okay. niet zo'n groot nee, probleem ik ik heb. Nee, maar ik hoop wel dat hij geraden wordt. Ja, nee, ik mensen, hoop dat Ik ga denk... even verder luisteren. Oké. Ja, Oké, okay. okay, succes doeg. Johan. Ah, goeiedag. Johan, hi. Jij zit in de auto? Ja, ik uh, ben op weg naar uh, Haarlem. Oh, met een vrachtwagen? Met een vrachtwagen en ik ben niet laat naar bed, maar ik ben vroeg opgestaan vanmorgen. Oh, wanneer ben je opgestaan dan? Uh, om twee uur. Om twee uur. En wat zit achter in je, in, in je bak? Ik kan je niet goed verstaan. Wat zit er in je, in je bak, in je, in je auto? Een uh, Volvo vrachtwagen. Ja, maar wat zit erin? Wat vervoer je? Uh, biologische groente, fruit, zuivel. Oh, nou, klinkt goed. Ja, allemaal natuurwinkels in de uh, en omgeving. Ja, Johan, hoe oud denk je dat het degene is die jij uh, gaat noemen dadelijk? Uh, die is al behoorlijk oud hoor. Ik denk wel uh, achter in de 70 ergens. Achter in de 70? Nee, toch? Die is toch niet zo oud? Nee, ik weet het eigenlijk niet. Zeg het maar, jouw naam: uh, Ik denk dat het André van Duin is. Nee, maar André van Duin loopt niet tegen de 80. Nee. <laughs> ik... Nee, nou goed. Uh, helaas, uh, pindakaas, het is niet goed. Uh... Maar bedankt voor het meedoen, hè. Oké okay, dan. Dag. Bye. Uh, nou hoop ik... Nog eindelijk belt er een dame. Harriet, welkom. Harriet, ja. Hallo, Adeline. Hallo. Hello. En ik... Ik denk dat het koos Postema is. Ja! Helemaal goed, he, Gelukkig nog op de valreep toch ook nog een goede oplossing. Ja, en, en, en waardoor wist jij het? Um, nou, omdat ik dacht van, hé, hey, ik dacht eerst aan Herman van Veen, omdat hij ook nog geweldig is. Ja. En ook wat ouder, maar toen dacht ik, nee, dan moet ik Koospostuma zijn. Want ik vond het inderdaad opmerkelijk dat hij Duits zag, zoals hij bij, uh, bij de wereldrijd door zit, hè? Ja. Nou dat is, hij is echt uh, nee, hij blijft gewoon dezelfde. Hij ja. ziet er ook een beetje hetzelfde uit. De kans. Ja. Nee, die is echt uh, gewoon jaren jongen. Ja, niet te geloven. Ja, want uh, even kijken, ik dacht, het programma waar, die, uh, waar Jan Mulder ook zit, ik ben even in de naam. Je, de Wereld Rijdt Door? Dat, ja, dat nou, ja was daar zag ik hem ja. ook, ja, bij, ja. uh, bij nee, Mathijs. Dus, ik vind het uh, echt leuk, ja. ja. En ik wil heel graag een knijpkat, want die, uh, die bijna is stuk. dus perfect. Uh, oké, okay. ik... nou goed, het is maar een klein lul, lul dingetje, hoor. Het nee, maar ik, het is leuk. Oké, okay. nou goed, dus blijf aan de lijn, dan, uh, ja, dan noteert... Dan uh, uh... Succes verder. Ja, oké, okay. dag. Dag. Nou zeg, en opeens is het dan, uh, zijn we klaar. Nou, dan gaan we dan nog een heel eventjes uh, naar Body and Soul luisteren. Tony Bennett en Amy Winehouse. Lijkt me wel mooi. My heart is sad and lonely.